3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een zeldzame genetische variant ontdekt... die de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer sterk verkleint. Het gen lijkt ook de kans op een langer leven te vergroten. In het onderzoek zijn gegevens van 53.000 proefpersonen geanalyseerd. Mensen met het bewuste gen blijken bijna de helft minder kans op Alzheimer... en twee andere varianten van dementie te hebben... Het gen beschermt tegen de opbouw van schadelijke eiwitten. Door die eiwitten sterven hersencellen af. Onderzoekers denken dat het ontrafelen van de werking van het gen... een medicijn tegen dementie dichterbij kan brengen. Meer dan tien mensen hebben aangifte gedaan tegen Gugman T.,... de man die verdacht wordt van de aanslag op een tram in Utrecht. Het gaat onder meer om mensen die gewond zijn geraakt... maar ook mensen die de gewonden hielpen en getuigen van de aanslag... De 37-jarige Kukmentee schoot op 18 maart drie mensen dood in een tram. Een vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Mensen die aangifte hebben gedaan kunnen een schadevergoeding eisen. Het Openbaar Ministerie wil camerabeelden gebruiken... van de Maastrichtse GGZ-kliniek Mondriaan... waarop drievoudig moordverdachte Thijs Haat te zien is. Justitie bevestigt dat na berichtgeving van het AD. De kliniek wil niet dat de beelden worden gebruikt in het onderzoek... vanwege het beroepsgeheim... Morgen bepaalt de rechter of de Maastrichtse instelling de beelden moet afgeven. De pont bij Velsen mag morgen gewoon meedoen met de landelijke staking in het openbaar vervoer. Dat heeft de rechter bepaald. De gemeente spannen een kort geding aan tegen de stakers... omdat de pont volgens de gemeente de enige plek is waar voetgangers en fietsers het Noordzeekanaal kunnen oversteken. De andere route is tijdelijk afgesloten. Maar volgens de rechter zijn er genoeg andere opties voor reizigers. Het weer zonnige periode en wolken wisselen elkaar af met in de namiddag en avond een hooguit een buitje. Het is vanmiddag 15 graden op de Wadden tot 19 langs de grens met Duitsland. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk met een vrachtwagen op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Badhoeverdorp en knooppunt Holendrecht vijf minuten vertraging, er is één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze van de dames van uh, Maa Thijen, Amsterdamse Groep. Ze bestonden uit uh, drie dames inderdaad, uit de hoofdstad. En dit is uh, even een uh, grootste hit geweest: de History. Zo aan het begin van u 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Ik zeg zeggen goedemiddag. En voor de maandagmiddag, als je naar de herhaling uh, luistert, ook een uh, goedemiddag. En uh, we zijn er nog tot aan uh, vijf uur vanmiddag. zitten in Q1 wat betreft de kwalificatie. Nog een kleine 10 uh, minuten te gaan. En we zien ver. Voorop staan en daar zijn we wel blij mee. betekent uh, Max stappen op dit moment de snelste tijd. Wat gaan we nog meer allemaal doen in dit uur, uh, Albert Jan? Nou ja, allereerst er zijn natuurlijk twee uh, mooie evenementen gaande vandaag in Zandvoort. Allereerst hebben we natuurlijk Kite for Life. Uh, dat uh, is bij de watersportvereniging Zandvoort. Een prachtig uh, watersportevenement. En ook de tweede dag van de weekend van de begraafplaatsen is, is, dat is een landelijke open, open dagen. En vandaag is dag 2 ook in Zandvoort, dus ook daar bent u van harte welkom. Er wordt getennist, de geëerde divisie gemengd 2019. Nou, zoals u weet is Zandvoort vorig jaar kampioen geworden. Dus het finale weekend dat zal ook op de banen van de Zandvoortse tennisvereniging worden verspeeld. Vandaag dag 1 en uh, Zandvoort speelt daar tegen Naaldwijk. En de tussenstand is 1 tegen 1. Verder uh, hebben we natuurlijk om half 4 de evenementenagenda. En er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Zoals gezegd, we, we volgen voor u de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen uh, in Monaco. Uh, we hebben sport kort en we hebben natuurlijk uh, ook nog uh, de voetbalwedstrijd... SV Zandvoort, OSV en daar is voor ons aanwezig Joop van Nes. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. Ik zou zeggen genoeg reden om ook op twee uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Alpeja. En dan hebben we nog het Solar Team ook, hè? Ja, Solar Team interviews. Ja, niet te vergeten Jaap Koper. We hebben nog twee uh, interviews voor u klaarstaan... Uh, die Jaap heeft gevoerd met twee voormalige coureurs... van deze World Solar Challenge in Australië. En misschien af en toe een plaatje, waaronder deze van Wem. Ja, een van de eerste raps was dat uh, het begin jaren tachtig en meteen een groot is inderdaad voor Wem. <middels> Everybody take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Says D h S. -S. -S, -S. Man the rhythm that given is the very best. <laughs> yeah. I say B one, B two. Make a claims on your names. All you have to do. Well, for some be a drag if work ain't your bag. And when you let them know, you're marked. And alive in a nine-to-five Then they say you got to go and Get yourself a job Or get out of this house Get yourself a get job Are you a matter of mouse? A figure in each ear. You pretend not to hear Gotta get some stuff Well, listen, Mr. Average Garter, not me, you can't hold me down, not me, I'm gonna fool around, gonna have some fun, look out for number one.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 Leuk om deze plaats weer eens dus te draaien op de Zandvoorts Radio. Yo, de Wem en de Wem Rap. Jawel, we zitten nog in uh, Q1 daar uh, in uh, Monaco. Uh, nog uh, bijna vijf minuten te gaan. En verstappen uh, stappen op een keurige tweede plek op dit moment. Maar Bottas heeft de snelste tijd. En dat was de siga van Elvenviel. Snel weer over naar het Duitse veld. Heb je goed nieuws voor ons, Joop, of niet? Ja, Rolf, ik heb een heel goed nieuws voor ons. Uh, drie minuten was er een keer. Het lukt dus wel een om die bal achter te werken door uh, het keeper van alle twee te werken. En dan staat het 2-0-0. We tegen de nummer drie. Ik vind het behoorlijk een van de deze. Ik vond het ook heel fel. Ze zitten kort op de bal. Als de is, je bent, wordt wordt meteen geprobeerd uh, te verdedigen. Ja, je, de komt het wel voor het, het toer van Zandvoort. Uh, maar uh, tot nu toe niet echt gevaarlijk. Nu vijf slot, al twee op de helft van Zandvoort. Uh, Meter of, nou het zal zijn, dertig van het de doel. Dus het is wel een oorlog. Maar hij staat aan de zijkant, dus uh, die bal gaat voorgezet worden en dan moet je altijd oppassen als verdediger natuurlijk. Het duurt nog wel even, want het is vijf niet... Wacht op het materiaal, oh, zit dus. Ja, daar komt hij aan. Uh, wat is er nou aan de hand? Gefloten? Nee. Het is toch niet gefloten? Dat was op de plaats. Op naast. Oké. Dan gedraai en gedraaid en voeren. Uh, daar kreeg ik wat aan de van vanuit die bal. En kan eruit komen via dit water. Dit water op de linkerkant. Laat hem boven het voet schieten. Kan wel allemaal passeren. Ga je gaat niet met alles verstellen. We gaan is zo zet die meter in. verkeerd de, de, de op de kiezel. <laughs> Echt hoor. Heel zonde. Je hebt een nog een keer. Maar uh, dat lukt niet. En nu laat ik de wel over de achterlijn. Vier voet van dit water. Dit was een hele grote kans. Voor uh, water om het, uh, het signaal van de rust nog even 3-0 te maken. Het ging helaas niet verder. Wat gaat er nu gebeuren? Gele kaart, voor de aan. Ik denk dat hij uh, niet lief was voor haar verdedigen van alle twee. En dat hij daar bij was, oh, tegen, tegen de keeper. Ja, ja ik, ik weet niet wat er gaat gebeurde. Geen idee. Wie krijgt nou daar die gele kaart? Ik heb geen idee, wat er gaat gebeuren. Wat gaat hij doen? De keeper is een lion. Die komt helemaal het veld in, die is laaiend en geen idee wat er aan de hand is. De bal was heel erg, ervan. dat was ik aan het volgen. En uh, ja, de een kaart heb ik Geen idee aan wie. Ik denk de type, die was ook echt boos. Absoluut boos. In ieder geval is het een vrij stof voor en iets van Alla. Over. En Jesse Oekort, hier de Jesse yes, in de hè? Okay. Uh, ik weet dan niet waarom de keeper zich zal doen. Geen idee. Maar goed, uh, nu gaat de bal bijna overdag naar de Zandvoort via Zandwoord te maar het is in dit geval, kan nog net wegwerken over het zijkant. Dus de OSV mag gooien, op de helft van wordt. Uh, nu, helemaal aan de andere kant van het veld, het de verdedigt heel snel, kort op de bal, daar gaat uh, Julian Mansen weer, en uh, daar is iemand, even kijken, ze doet, ja ze doet, en daar is Oliver die schoorde trouwens al die... Uh, die 2-0. Dus hij was goed bezig. Als verdediger dat scoren, ja, dat is goed. Oké, okay, dus dat was worden door OSV. Dat dus klopt bij de cornerplag van Zandvoort. Spelen 45 minuten al. Ik begrijp niet dat die man zo lang kan doorspelen. Maar dat, uh, ja, zijn kronkie. Die Zandvoort kan die bal wegwerken. Ver wegwerken, gaat ook in zijn lijn ook. En die wordt gegooid voor OSV. De hoogte van de doekhoud van Zandvoort voor dat uh, uh, veilig is voor dit seizoen. Uh, de, de doelstelling is niet gehaald. Ze zouden wel in één keer even dus, uh, doorstomen naar de eerste klas. Nou, dat is verre van gebeurd. En dat is het laatste verhaal van de schrijvers in deze eerste helft. Die Zandvoort afsluit met 2-0. En dat uh, gaat uh, dus lekker. Graag nog straks. Oké, okay, dankjewel Joop uh, voor dit moment. En uh, straks uh, zo rond uh, kwart voor vier dan, uh, komen we weer uh, bij je uh, terug. Inderdaad, de tweede helft dan uh, van de wedstrijd. Tot zometeen, Joop. Ja, tot dan. zeker een dansbare plaat van alweer heel veel jaren geleden. Dat was uh, Oliver Cheetham in uh, Room 5. En uh, Make Love. Ja, Q1 zit er inmiddels op uh, daar in uh, Monaco. En we kunnen in ieder geval zeggen dat uiteraard Max stappen door is naar uh, Q2. En dat uh, Vettel de snelste was volgens mij in de Q1, ja. als ik het goed heb. Klopt, maar die, begon, die had dus die, die crash uh, bij die derde vrije training. En die auto was nogal behoorlijk beschadigd. Maar ja, en, en, en het uh, duurde ook lang voordat hij weer de baan opkwam in Q3... maar uh, in, de, in zijn laatste rondje stelde toch eventjes weer orde op zaken... door de snelste tijd in Q1 neer te zetten. Dus die is ook door. Ja, in de laatste minuut, hè, gewoon. Ja, klopt. Oeh, als het fout was gegaan, dan... Uh... Lach je eruit? Heel, dat, is, nou, dat is een kruiviaanse opmerking. <laughs> Heel goed. We gaan het hebben over het uh, Solar Team. Ja, afgelopen ja. woensdag uh, de teampresentatie op het circuit. Klopt. En uh, ook uh, werd er uh, door onze collega Jaap Koop gesproken... met uh, een, een, op die dag aangewezen een van de chauffeurs... of coureurs moet ik zeggen, Maxime Kroft... Maar ook had hij nog een gesprek met uh, Sarah Benink. En die heeft in de voorgaande jaren uh, als coureur gefungeerd. Ook daarmee sprak onze collega Jaap Koper. Nou, we, uh, we staan hier tenminste. Ik sta hier bij de presentatie van uh, de uh, Luna... Nuna. Nuna. Nuna. Ja. ja Nuna, Nuna, Nuna, Nuna. Nuna 9 geloof ik. He? Nuna 10. Nuna ja. 10 zelfs. De coureurs van Nuna 10 aan het uh, presenteren. Uh, aan het woord is Sarah Benink. Bolt. Uh, zij is een van de, de mensen die in een van die voorgaande Nuna's heeft uh, gereden. Ja. Uh, ja, want want ja, ja, jij hebt er ook in gereden. Uh, hoe was dat? dat ontzettend gaaf. Um, ook omdat het so ja, zo'n futuristische uh, auto is. Die je helemaal zelf hebt ontworpen, zelf hebt gebouwd. Um, echt de grenzen van de techniek heb opgezocht. En daarna mag je er ook nog eens zelf in gaan racen. Het is echt heel erg vet om te doen. Ja. Uh, wat maak je mee als je uh, rijdt onderweg? Um, het is heel erg spannend, het is een hele lichte auto. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk gewicht te besparen om zo snel mogelijk over de weg te gaan. Mm -hmm. um, en dat is een hele bijzondere ervaring. Uh, uh, elk windvlaagje, elk hobbeltje in de weg voel je ontzettend goed. Um, en dat maakt het alleen nog maar nog spannender om in te rijden. Ja, want uh, bestaat Australië, waar jij volgens mij gereden, hebt, ook alleen maar uit kuilen en weet ik hem wat? Uh, nee, nee, nee. We, zitten, uh, we rijden over de Stuart Highway, ja. 3000 kilometer dwars door Australië. Um, en dat is een rechte weg. Er zit letterlijk één bocht in de 3000 kilometer. Um, en dat is een redelijk goed geasfalteerde weg. Uh, en ja, we rijden ook van tevoren een keer uh, omhoog voordat de race daarna naar beneden gereden wordt. Uh, om de weg een beetje te, te scouten en te kijken hoe de weg eruit ziet. En uh, ja, eventuele kangroes van de weg te scheppen. <laughs> hoe belangrijk is zo'n voorbereiding? Ontzettend. Ik denk dat het daar eigenlijk allemaal van afhangt. We zijn uh, anderhalf jaar voordat je uh, echt zo'n race gaat rijden, begint het team. Um, en gedurende die anderhalf jaar komen er allemaal mijlpalen um, ja, die, uh, die je haalt. En uh, dit is er eentje van, de coureurs die uiteindelijk dan nu uh, ja, gepresenteerd worden, uitgekozen zijn. En deze mensen moeten uiteindelijk uh, in de auto gaan rijden en dat gaan doen uh, komende oktober. Dan is er nog iets, want uh, de omstandigheden in Australië zijn natuurlijk uh, ja, uh, behoorlijk Warm, om maar ja. wat, wat te zeggen. Want nu zitten we met een leuk vlaagje met wind van zee en weet ik allemaal wat. Hè? Maar daar is het natuurlijk totaal anders. En dan zit je natuurlijk ook nog eens in zo'n cockpit. Absoluut. Het is voor de, uh, voor de coureurs ontzettend um, ja, een zware beproeving om in uh, zo'n auto te rijden. Um, en met het Vat van Soloteam uh, bereiden we ze ook voor op een manier... Um, Alsof ze in Australië zijn. Dus ze gaan in de sauna zitten en uh, gaan daar proberen puzzeltjes te maken om zich te leren concentreren. Um, heel veel sporten, hele goede conditie krijgen. Uh, al dat soort dingen. Uh, de ideale racelijn rijden, dat is natuurlijk een van de dingen die ze hier heel goed kunnen oefenen. Mm. En op al die manieren proberen we onze curve zo goed mogelijk voor te bereiden voordat ze eenmaal de race naar Australië gaan rijden. Dus ja, voorbereiding is, een goede voorbereiding is het halve werk, dat zei je net al. Uh, ja, wat ga jij nu uh, nog in dit uh, traject ernaartoe doen? Uh, ja, ik ben vooral voor de ondersteuning. Ik heb natuurlijk twee jaar geleden zelf al uh, de race gereden. En um, we proberen ze zo goed mogelijk te wijzen op alles wat ze eventueel zijn aan het vergeten zijn. Waar ze ze nog beter kunnen voorbereiden. Um... Ja, we dat ze zeggen dat ze ook een rust moeten pakken. Dat het, uh, als je uitgerust ergens aan begint, natuurlijk de kans dat je fouten maakt een stuk kleiner. Ja. Um, en uh, ja, en dan hopen dat het. Uh, en dan gaan we in Australië uh, komen er ook nog een hele aantal alumni uh, naar Australië toe om daar te helpen. En dan proberen we op die manier zo goed voorbereid mogelijk aan de wedstrijd te beginnen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat was een uh, mooi interview ook over de kangaroes uh, die ze daar uh, tegen gaan komen, Obertje. Sorry, ik was even afgeleid. Oh ja, nee, we hebben het, we, we hebben het over de Saller. Uh... Ja, nee, ook, oh ja, klopt. Nee, ja, de, ja, ja. De Sarah Bennek hebben we nu, dus die heeft dus de afgelopen uh, jaren uh, ook als coureur. En is nu als een soort coach voor het nieuwe team. Dat geldt ook voor uh, Tim van Leeuwen. Die heeft ook in uh, vorige race meegedaan. Uh, de meest ervaren man van uh, de, de Luna is Tim van Leeuwen. Hij heeft uh, meerdere malen in, uh, in de wagen gezeten. Uh, want ja, uh, jij kan lezen en schrijven met dat apparaat, denk ik. Ik heb inmiddels, uh, ik denk, meer dan 20.000 kilometer in de zonneauto gereden. Dus die ken ik inmiddels. Ja, maar volgens mij is dat uh, is elk uh, moment verschillend, denk ik. Ja, er zijn weinig, uh, weinig dezelfde momenten in zo'n zonneauto. Het ligt natuurlijk vooral aan weersomstandigheden en de zon. En vooral wind is altijd anders. Ja. Dus rijden in zo'n zonneauto is altijd een uh, avontuur. Ja, waar let je op als je zelf, ja, je bent natuurlijk zelf ook in de auto uh, geweest. Hè? Maar goed, uh, het moet wel aan een bepaalde type uh, mens voldoen hè? In, die, in die auto. Ja, nou als coureur van het Vattenfall Solar Team word je eerst gezegd om op jezelf te letten. Dus ja. genoeg eten, genoeg drinken en zorgen dat je altijd uh, wakker in de auto zit. Ja. Um, waar je naar vroeg is om geselecteerd te worden als coureur. Ja, dat bedoel ik ook. Sorry, het gaat voornamelijk, gaat voornamelijk om je postuur. Dus pas je überhaupt wel in de auto. Um, en daarnaast in dat ben je fit genoeg om drie uur lang in zo'n verzingend hete auto te, te rijden. Ja, want uh, jij, jij hebt natuurlijk ook uh, daar de nodige kilometers liggen. Uh, wat heb je meegemaakt uh, als je uh, onderweg rijdt? Uh, mijn hoogtepunt was denk ik tijdens de SASOL Solar Challenge in Zuid-Afrika, daar ben ik aangehouden door de politie. Oh. Die, uh, wij reden op de weg en op een gegeven moment hoor ik, we, gaan, uh, we moeten even stoppen, want we worden aangehouden. De politie wilde onze race licentie inspecteren, dus toen stonden we ineens langs de weg. Uh, dat kost, dat kost tijd natuurlijk? Dat kost de tijd. Die hebben we gelukkig van de organisatie van de race weer teruggekregen. Die hadden door dat dit overmacht was. Ah, oké, okay. dus, dus, dat, dus dat, dat was dan ter plekke opgelost. Heb Jij hebt ook in Australië gereden. Klopt. Uh, maar zijn dat nou, ja, is dat nou met elkaar te vergelijken? Wat, wat warmte in de omstandigheden? Nou, Australië is in die zin echt wel uniek dat het een, uh, echt een race door de woestijn is. Dus je hebt één kaarsrechte weg als een soort biljartlaken door Australië. Ja. Um, door droge omstandigheden, maar wel met veel wind. Dus dat maakt het uitdagend. En in Australië heb je natuurlijk die grote roadtrains van uh, 40, 50 meter lang. Ja, dat zijn echt obstakels op de weg. Ja, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want als je in die, in die wagen zit, gaat het natuurlijk ook om een stuk zuinigheid, efficiëntie en noem maar op. Klopt, klopt. Nou, daar hebben onze, onze technici natuurlijk ervoor gezorgd dat die auto zo zuinig mogelijk is. Dus zelf rijden we op cruise control. Dat betekent dat je efficiënter rijdt dan als je zelf gas aan het geven bent. En vervolgens met al die road trains op de weg is het voornamelijk opletten op wind en zorgen dat je alert achter het stuur zit om snel te kunnen corrigeren als je een windvlaag krijgt. Kan je er ook gebruik van maken van die roadtrains? Ik bedoel, we kennen het op het circuit, het treintje rijden en dan kan je profiteren van je voorganger. Klopt, we zijn wel eens we ingehaald door zo'n roadtrain. En dan zie je het verbruik dalen als je erachter uh, blijft. Maar we mogen niet achter, uh, achter andere auto's rijden. Dus een beetje vals spelen. Dus uh, de organisatie geeft dan ook altijd aan dat we snel weer afstand moeten nemen. Om uh, tot die auto. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Afgelopen woensdag was uh, de teampresentatie van het uh, Solar Team op het circuit. En Jaap Koper was uh, daarbij aanwezig. Sprak onder meer als laatste met Tim van Leeuwen. Dankjewel, Jaap, uh, daarvoor. En uh, we gaan weer door met de muziek. Hier is Paul Young. Even on free food tickets. Order in the milk from a hole in the roof. Where the rain came through. What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister. Crying because she doesn't have a dress. Without a patch for the party to go. But you know. She'll get by. Cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family.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 van de grootste is van Paul Young. En de love of the common people. We zijn in Q2, daar in Monaco. We hebben het over de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. En nog zes minuten te gaan. Bottas op P1 op dit moment. Hamilton P2. En Max Verstappen vinden we op P3. En vooral P4 valt op. Dat is een uh, Torre Rosso Kifats. Die staat op uh, P4. En die kan er mogen we ook wel even noemen op uh, P5 op dit moment. Maar we hebben nog uh, zes minuten te gaan. Dus er uh, zal nog uh, van alles uh, gaan gebeuren. Wat er ook gaat gebeuren. Vier over half. De evenementenagenda. Ja, die gaan we even snel doen. Want we hebben genoeg uh, berichten nog voor u. Uh, ook naast de evenementenagenda. Goed, allereerst. De expositie van Ada Breveld is nog tot 23 juni te bekijken in het Zandvoortsmuseum... aan de Swallyweestraat nummertje 1. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl Zoals ik al aan het begin van het programma zei, er is dit weekend de weekend van de begraafplaats. Ook de algemene begraafplaats Zandvoort duurt dit jaar weer mee. En u bent van harte welkom om rond te wandelen op deze prachtige plek. Het thema voor dit weekend is een plek vol verhalen en vertelt intrigerende verhalen achter de graven en over de begraafplaats zelf. En het weekend is van vrijdag 24 tot en met zaterdag 25 mei. Dus dat is vandaag de, de laatste dag. Het gratis boekwerkje 100 jaar begraafplaats ligt... Za oh, dat is helaas al voorbij. Maar wellicht dat er nog wat exemplaren voor u liggen. Maar in principe was dat half 1 de tijd om het gratis boekwerkje op te halen. Vandaag ook kite for life en dat is om half twee begonnen en het duurt vanavond tot negen uur. De watersportvereniging Zandvoort is vandaag de locatie waar kite for life Foundation zich voor het eerst zal presenteren aan de doelgroep. 25 kankerpatiënten over, over, overlevers en hun directe naaste partner ouder of kind hebben de mogelijkheid zelf kennis te maken met de positieve effecten van kiteboarden. Na de opening zullen de initiatoren, ambassadeurs en specialisten spreken over het belang van fysieke en mentale activiteit en voeding tijdens het spelperiode na kanker. Het programma is om half twee begonnen en duurt nog tot vanavond negen uur. En uh, meer informatie is te vinden op kiteforlifefoundation.org, kiteforlifefoundation.org. Ga naar 30 mei, dan is de eerste Ibiza-markt, de traditionele Ibiza-markt weer uh, weer uh, on tour in Zandvoort. En deze markt is nu groter dan voorgaande jaren. Vindt plaats voor het eerst op Hemelvaarddag... het Badhuisplein en de Boulevard de Vervaars... worden omgetoverd tot Ibiza-markt met eten, drinken... en natuurlijk live muziek. 30 mei van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds in de locatie het Badhuisplein. Gaan we naar 1 juni. Walls and Wheels op 1 juni en, dat is, en 2 juni. Dat is van morgens 8 tot middags 5. Wat we zeker weten is dat we een mooi evenement... gaan organiseren in Zandvoort. Deze twee dagen zal de Boulevard van Zandvoort... een samensmelting zijn van de beste graffiti-artiesten... De coolste tatoeëerders en de heetste wielen van Nederland. Afgetopt met lekker eten en heerlijke muziek. Laat je inspireren door de promo. Walls of Wheels 1 en 2 juni. De locatie, de boulevard in Zandvoort. Gaan we naar 7 tot en met 9 juni. Dan is het weer tijd voor de traditionele pinkster racers op het circuit Zandvoort. De Pinkster Racers beloven een rijkelijk autosportweekend... met grote diversiteit aan deelnemende series. Tijdens de 2019-editie vormt de bijzondere Marshall Alberts Memorial Trophy... weer een van de hoogtepunten met een volop close racing. Meer informatie over de Pinkster Racers van 7 juni tot en met 9 juni... en over alle andere activiteiten van het Circus Antwoord... verwijs ik u naar de website www.circusantwoord.nl. Op 7 juni van half 7 s'avonds tot half 12 is er ook een live jam session. En dan hebben we het over Far Out Boulevard Paulusloot nummertje 7. Uh, diverse bands zullen een opwachting doen. Opwachting, uh, daar hebben. Franklin Brown en Band, Jared Grant en Bet, Tranquillos, Tranquilos, Danny Braaf en Band en vele vele anderen. Zullen gedurende het seizoen acte de présence geven. Te beginnen op 7 juni van half 7 tot half 12. Live jam sessions in a Far Out, boulevard Paulusloot nummer 7 te Zandvoort. En uh, we hadden het al over de Eredivisie. Later in het programma komen we, nog even terug. we komen terug met een tussenstand... Uh, voor de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt tussen Zandvoort en Naaldwijk. Die verlieten we u bij stand van 1-1. Maar in het weekend van 8 en 9 juni wordt het finale weekend uh, verspeeld in Zandvoort. De Eredivisie tennisteams de beste vier maken zich op Zand, Zandvoort, Zandvoort op... Voor de finale op die zondag. En aangezien Zandvoort, het gemengde Zandvoort-eredivisie-team, eh, vorig jaar kampioen is geworden, wordt de, de finales in Zandvoort verspeeld. Dus tennisliefhebbers, 8 juni en 9 juni, eh, Acte de Présence, Eredivisie-tennis in Zandvoort. En dan tot slot, Zandvoort live, 9 juni, van 4 uur middag tot eh, 1 minuut voor 12. De zand tussen je tenen, een heerlijk vers gemalen mochito in je linkerhand, de vuist in... Van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat van het blije gezichten en je vrienden om je heen. Het kan allemaal op 9 juli tijdens Zandvoort Live. Van 4 uur s middags tot 1 minuut voor 12 s avonds. En we hebben het dan over Standpaviljoen, Mango's Beach Bar en Bas. Boulevard Bernard, standafgang 14 en 15 voor dit een geweldige spektakel. Zandvoort Alive op 9 juni. Dankjewel Albert jan dit was de verkorte versie. Dit was de verkorte versie. Oh, Oké, okay, nou, dan, dankjewel. De komende dagen weer uh, voldoende te doen. We zitten nog uh, steeds in Q2, uh, nog uh, eventjes uh, te gaan. En we hebben goed nieuws, want Max verstappen staat op dit moment op P1 in Q2. Dat zijn goede berichten. Zeker weten. Nou, we gaan weer een plaatje draaien. Avicii overleed op 20 april 2018. En raar genoeg is er toch weer een nieuwe single van hem uitgekomen. En die gaan we nu voor je draaien. Hier is Avicii met SOS. Me, SOS? Help me put my mind to rest. We hey, kunnen we gaan naar uh, Joop. Jap. Nee, ik heb geen Joop. I ja, nou gaat het waarschijnlijk wel lukken, de verbinding met jou, Jap. Ja, ik ben uh, in de laatste online. En ik ga weer lekker het koepel Oké, vier minuten na de uh, voor de tweede poging van Salam Tripps. Die gingen gewoon in. Prachtige paas vanuit je berg in de diepte. En het was wel stel dat ze tegenstander. Het gingen alleen op de keeper af, probeerde ons stil, het lukt ook. En toen uh, waren er wel twee PD-dags laatste, maar dat had hij geen moeite mee. Zo staat met 0 voor. en 21 in de 2 minuten, de 3. Dankjewel jouw goede berichten. my mind to rest I wanna be king in your story I wanna know who you are I want your heart to be for me Oh I yeah. want you to sing to me softly Cause then I might run in the dark That's all that love ever taught me Oh I yeah. call and I'll rush out All out of breath now You got that power over me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 Blijft dit toch, hè? Thermo Kennedy, hoor je. En de power over me. Inmiddels kwart voor vier. Zandvoort, goeiemiddag. De zaterdagmiddag en de herhaling op de maandagmiddag. Zeg wel maandagmiddag. Q2 is achter de rug. Max Verstappen op... P1, Het zal toch niet hè, dat we vandaag uh, pole position uh, gaan uh, krijgen in uh, Monaco? Nou, vorig jaar was de uh, Ricciardo uh, met pole position. Oh, ja, en, dat is waar. En uh, dan weet je wat er gebeurt gebeurt. Dat is waar. <laughs> <Ja>. <laughs> Heel goed. Nou ja, zo meteen een uh, spannende Q3. Nee, ja, wat ja. het ook spannend bij is, is het tennis. Ja, dan gaan we de, naar de uh, Eredivisie gemengd uh, 2019. Vandaag uh, en morgen de eerste weekend. En uh, de finales op uh, uh, uh, nog 6, 7 juni juni uh, op de banen van Zandvoortse tennisclub. Vandaag speelt Zandvoort, uh, gemengd eredivisieteam, uh, de eerste wedstrijd. En uh, we wisten nu al te melden dat er een tussenstand was van 1 tegen 1. Kijken we even naar de uh, heren singles. Dan hebben we allereerst uh, met Talon te maken. Talon uh, verloor de, eerst, de eerste set met 5-7. En dat was een reden om zijn uh, record in tweeën te breken. Hm. Dat is uh, ik heb daar ook de ervaring mee vroeger, maar dan, uh, dan heb je wel uh, temperament, om het zomaar te zeggen. Zijn het uh, houten records dan tegenwoordig weer? Dat, dat, dat, dat waren toen nog houten ja, records. Ja, bij mij ja. ook. Ja, Mooi hè? Uh, de andere single van, van Boutique, die, wint, die won de eerste set met 6-3. Dan gaan we even door met de Boutique, want die Boutique verli uh, verliest de tweede set met 0-6. Dus daar is nu sprake van een super tiebreak. Nou, Talons zoals gezegd verloor de eerste set en wint, maar won de tweede set met 6-3. Dus daar is ook de sprake van een super break. Dus uh, zodra er weer meer informatie binnenkomt van onze collega Martin van Galen, dan zullen wij u dat niet onthouden. Dus we hebben onder meer het voetbal vandaag, we hebben autosport, de Formule 1, tennis en nog veel en veel meer straks ook de derde uur, wat een heel speciaal uurtje gaat worden, met een mooi gedicht van de dag. Ja, ja en, de en de mooie muziek. Op, en mooie muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar de Zandvoorts Radio. Wij gaan door tot aan vijf uur. Tot aan Fred Heijmen at The We gaan weer snel over naar Joop Finesse Soop Joop. Ja, drie minuten geleden. Eh, zand tot acht van Iedereen blijft staan. De, de assistent arbiter van Zandvoort. Die klachten. Nou, jou niet overgenomen om het overgenomen te overgenomen. Dat is vrij simpel om de keeper van Zandvoort te spelen En het staat nu 3-1. We spelen in de 58e minuut. En zo meteen komen we bij je terug, Joop. Dankjewel. That distant love We zeiden het net al, Max Verstappen in uh, Q2 op P1. En daar nou zitten we in die spannende Q3, Albert-Jan. Uh, ja, dat wordt weer filekile uh, Bottas heeft echt overheen geraced met 1-10-2. Niet normaal, hè? Gevolgd door op uh, 0.695 uh, door Vettel. Maar goed, het is nog ruim acht uh, minuten te gaan. Acht en half, minuut. En uh, Max Verstappen is uh, nu ook bezig uh, uh, met zijn eerste snelle ronde. Oké, okay, we houden het in de gaten voor je. Er alle tat, er hatte schuld im Denner doch ihn dicken alle Frauen und jede Rie, na komm und am Er was super star, aber populär, aber so exaltiert, er hatte Flair, er war, war ein der Tourse, war Rockidol und alles riep, na man Und es war irgendwie No Plastic Money and die Modigbanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wo jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frau und Frau liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exzellent. genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Dole Und alle suften auf der Captain Rock mehr ist Dat was er nog een keer de zingel van Falko en Rock Me Amadeus. Ja, we gaan weer naar het Duitsersveld. Jap, hoe is het daar? Ja, het is nog steeds drie erop. En wat ik wel heel vrolijk van hoor. Op het veld 2 wordt namelijk de dames 1 dames wordt daar gespeeld. En die uh, kunnen bij winstkampioenen. Die zijn bij winstkampioenen. kampioen En ze staan 2-0 voor. Weet je, dit was een kwart over drie begonnen. Dus uh, ja, ik weet niet hoeveel het nu is. Maar het trainer zou voldoende zijn ook voor een kampioenschap. Hé, hey, dat zou mooi zijn. Doen. Sorry? Dat zou mooi zijn. En krijgen we dan uh, de platte kar uh, door het uh, dorp? Ja, ja, ja. Die hebben ze mezelf in ieder geval. Geweldig. Mooi, mooi. Ik begrijp dit hier iets niet. Um, het Stansvoort heeft een bal. Die gaat alleen op de keeper af. Er is daar een overtreding gebeurd van OSV. De keeper die is, is weg en die... Ja, uh, het schijnt dat toch voor die overtreding. En dat de overtreding die een half minuut eerder gebeurde. En Sandford was een schommelspositie. Dit snap ik dus niet. Dit kan niet gewoon. Maar goed. Uh, dus hij heeft al meer rare beslissingen genomen in deze wedstrijd. Ja goed, uh, het is niet anders. Sandford staat er steeds drieën voor 64, 65 minuten. Dus het uh, gaat de goede kant op, Om de laatste wedstrijd van het seizoen weer uh, af te sluiten. Oké, okay, nou dat zou uh, heel mooi zijn inderdaad, een mooie afronding uh, van het uh, seizoen uh, Joop. Ja, zeker. Oké. Okay. Het seizoen dat uh, eigenlijk in het begin uh, behoorlijk tegensgevallen, gevallen, laat we eerlijk zijn. We hadden een heel hogere verwachting, Met name ook door de, uh, ja, de teksten van de, van de leiding en van de spelers zelf. Want we gaan wel even hier, hier, hier de eerste klas doen. Nou, dus zo hard het niet gegaan hoor. Helaas. Oké, okay, nou. De fout, fout fouten op de kippen. Hij kan hem gelukkig van net wegspelen. Anders was je daar, zou ik naartoe... We heel dichtbij, is het tweede loepen geweest. Wat is jouw dat in berg nu. Berg, er speelt op de toet in. Gaat weer die vlag omhoog, het was geen buitental. Gelijk is geen buitental. Oh, dat was wel buitental. Nou, oké. Okay. Um, goed, 3-1. 66 minuten. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop. En eh, straks in het derde, uur komen we uiteraard terug bij Joop van Tot zo! They trade wondering cheese as love, takes a train, some grease, and the light.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 Straks mee. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.